De klok 13 slaat. Een serie korte hoorspelen van Dick Treu, geregisseerd door Jan C. Hubbert. De dader op het kerkhof. Weer eens in de buurt zijn. Dat gaan. zie je toch. Jongens, jongen. Dat gebeurt ook niet veel. Wat een regen de laatste week, hè? Hou het maar overhoop, man. Nou, Het is met een bandje wel met een drietoner over dat rot weggetje. Nou, Dat is het gaat voor jullie te rijden. Het is bijna de hele ritten weerskamp van in de berm. Wanneer verbeteren jullie dat dan, hè? Eh, moet je bij de gemeenteraad wezen. Koffie zeker. Ja, je heb ik wel verdiend. Doortje, hoe is het met de koffie? Ja, ja. Zee, is die dochter van jou nog niet zo traag? Die jonge keer als die moet hier steken blind zijn. Zo'n wolk van een en op dat twintigste nog bevader. Ja, ja, ze scharrelt zo'n beetje. Maar de echte wil nog niet komen opdagen. Maar ze zit me niks in de weg, hoor. Ja, nou, goed dat je het zegt, anders geven we er maar een mij mee, hoor. Hier, <laughs> Zo, doortje. Masie, masi, wat ben je toch knap? Ja, eh, uh, Piet. Hier is de koffie. Zeg eens even. Sinds meneer weet jij niet meer de gaasheid. Oh ja, ja. Hey, heb, heb ik het nou mis, Doortje? Of zie je er niet zo stralend uit als anders? Weet je en gaat wel weer open. Nou moet je erop ophouden. Zeg, het jouw dochter nou ook al de manager ziet, hè? He? Ja, dat, dat komt door die vreemde stadskerel. Als je ooit weer zo gekke praat komt uitslaan... Dan zal ik hem eens even bijscheren. Je hebt weinig melk, is niet? Ja, juist. Heer, lekker vers. Ga we weer de polykoek bij? Zeg, wat was er nou uh, met die fraaier? Uh, die kwam hier een, een paar maanden geleden op duidelijk. Hij was aan het zoeken naar oude grafstenen, zei hij. Nou, vraag ik je. Hmm, Frederik, waar, waarvoor? Nou, ik heb er niet naar gevraagd. Er zijn zoveel gekken in de wereld. Hij wou weten hoe hij op het oude kerkhof kon komen. Oude kerkhof? Ja, een verloren pad waar vroeger het kasteeltje gestaan heeft. Hmm. Verloren pad, wat een naam. Ja, daar, daar woont geen sterveling meer, hè. En in het dorp heb niemand de behoefte aan om er in de buurt te komen. <laughs> te veel korte bijers is, is niet, oude stroper. Nee nee, nee, nee. We hebben zo onze reden, vinden we. Hij huh? ja, me nog gaat vertellen dat de, de, de spook te vinken het geen eens gek ja, Voor, voor zo'n bosdorp, is dit? Zou ik nog eens inschenken? Ja, dat is goed. Doe maar, een spook. Ik ga je geld mee verdienen. Huh? Geld verdienen? Wat, wat, wat bedoel je? Nou, uh, voor de vakantie gaat natuurlijk. Ja, moffen, ben een gek op spoken hoor. Oh, hé, hey, dankjewel. De laatste keer dat de moffen hier waren, hebben ze de helft van onze kerels dood. Nee, niet meer over praten. Uh, dat kan nou aan ze verdiend worden. Maar uh, zeg, hoe was het nou eigenlijk met die uh, met die vreemde kerel en jouw doodje? Nou, hij, hij heeft een paar keer met haar gepraat over het oude kerkhof. Daar wou hij heen en hij vroeg aan het kind waar hij toestemming kon krijgen. Dan moest ze misschien de weg wijzen. Ja, nou, nou, nou was hij net bij de goede geweest. Weet je nog van die keer dat hij in je hand heeft gebeten? Ja, ja en, en daarom vind ik je nou zo, ja, zo, zo vreemd. Zo ze ergens bang voor is of zo. Ja, ja, ja, zo is het. Zo is het. Ik zit er een beetje over in, eerlijk gezegd. Ja, kijk, die vent wist alles van het kasteeltje: dat het een jaar of wat geleden op een nacht is ingestort. Zomaar. Zeker onder de regerings toezicht gebouwd van mijn vermogende. Dat was honderden jaren oud, man. En viel precies in elkaar op de datum die voorzicht was. Nou, koud kun je zien, de binnenaanheemse die dit ook kennen. Ja, B B B B meer dan 200 jaar geleden, toen moest de laatste heer van dat huis de nacht voorspeld hebben dat zijn huis tegen de wereld zou gaan. En dan mag je spotten zoveel je wil. Ja. Ja, ga, ga, ga maar kijken. Het tuin leidt er nog. Als de onderweg, mijn hand mag vasthouden. Want man, ik, ik ben toch zo bang voor spooken. Ja, ja, ja, ja. Daar, daar zie je ja. net naar nou uit, jij. Ja. Ach, je, je steekt overal de draak mee. Ja, maar, maar ik vind het even goed beroerd genoeg, hoor, dat ze er zo belabberd uit ziet. Ja, wat, wat, wat een wonder. Die kerel, die had er verteld wat er na donker op het oude kerkhof gebeurt. En als je dan weet dat het sinds is niet meer gebruikt wordt, hè? Dat het hele gare ampart ligt tussen hoge bomen. Als je de weg niet weet, dan kan je het hek niet eens vinden. Zo is de boel dichtgegroeid, hè? Nou ja, dat is toch wat we wat want krijgen, niet? Ja, ik heb er nog beter opgelet, man. Als een van onze geintje met een markt bezig dadelijk dadelijk bij. Ja, ja. Dat is ook helemaal een om zijn ik. En nee, alles goed. Nee, nee, nee, gijs. Dat, dat is niet waar. Dat is niet waar. Van jullie vrachtrijders heb ik beter brood op de plank... ...dan van die duurdoeners. Dat zei ik altijd. Ja, ja ja. Ja, nee. ja, ja. Maar wat, uh, wat is het dan met, met, met de kerkhof? Dat is het praalgraf van de laatste heer van het kasteeltje. Ja? ja, dat was een rare, zeggen de oude mensen. Die zat in dikke boeken te lezen. Zeg, zeg. Ja. Hij kon je zo ver aankijken kijken dat je er ziek van werd. Ja. Ja. Zo is het van vader op zoon doorverteld. Ja, jullie boeren, ik altijd bang voor die uitbuiters. bij, bij ons in de ja, stad... Ja, ook... ja hoor, bij jullie in de stad is het anders, hè? Ja. Maar, maar die heer nou, hè? Dat was geen kerkelijke man. Nee, nee. Die oude mensen zeiden dat er gekke dingen in zijn praalgraf gebeuren. Mm -hmm. En die stadskerl, die wil daar meer van. Het is zo stil in de kamer. Ik, ik hoor net dat een of andere slamjurkje het laten schrikken door. Je moet hem eens aanwijzen als ik in de buurt ben. Oh nee, ik... Er is niks. Mooi nog koffie? Nou, voor jou altijd. Zo, dus er is dus een of andere platstouter die meent te weten wat er op de kerkhof gebeurt, hè? Nou, dat kan ik je ook zeggen, meid. Er gebeurt allemaal niks. Er liggen brave zielen die blij zijn dat dus ze eruit binnen. Ga je er niks wijs maken, mate? Nu van je jouw maar dan alcohol hoor? Nou, nou. Nou, kijk eens. Lekker, nee, no. Oh, nou. Nou, kijk eens. Oh, nou. Oh, nou, nou. Nou, kijk eens. nou. Nou, nou. Nou, nou. Nou, nou. Nou, nou. Nou, nou. Nou, nou. Nou, Luide. Niet als Nou, nou. Nou, nou. Nou, nou. er nou. Nou, nou. Nou, nou. Nou, nou. Nou, nou. Wat is dat nou? Jij, nou ga je. Drink, drink een slokje wagen. Nou, nou, nou, hier, doe nog maar, toe. Ja, zo. ja, ja geest, ja, nou zie je het zelf. Hè. Hoe lang geleden is dat gebeurd? Dat is vandaag precies zes weken geleden. Maar wat was er dan eigenlijk aan de hand? Ja, ja, oh, hoe weet ik dat nou? Hè? Zijn jullie er niet gaan kijken? Wat? Kijken? Wij? Ben je krankzinnig, man? Het kind kwam gek van angst thuis. Ja, dat weten wij genoeg. Nee, van ons gaat niemand erheen. Nee, hem voor geen goud... Dat? Ja, ja. ja, ja mooie tijd. Ga, ga zitten, jongen. Donder neer, zo. Ja, ja, ja, ja, zo, zo, zo, zo, zo. En uh, wat willen de heren drinken? Wat heb je? Donder mijn man. Met jou, Eiko. Helemaal mijn idee. Idee, koude thee. Koude thee, wijk aan zee. alsjeblieft. Originele kummel. Hm? Mm. Ja. prost jongelui. Oh, yeah. oh, Rotzooi, ga mij maar appel eens op. Nou, wat moet je van ons? Waarom moesten we zo stiekem van Benny vandaan? Naar jou komen, hè? Moeten we jou eens met de bokspeugel bewerken? Is dat de bedoeling? Nee. Want dan verlies je een mooie kans op 300 gulden. Wacht maar even, Eiko. Zijn je 300 gulden, ouwe? Eh, uh, misschien 400. Mm -hmm. hm. En wat zouden we daar dan wel voor moeten doen? Alleen maar goed luisteren. Nou, en dan een uh, een deur helpen openmaken. Meer niet. Hm. Meer niet zei hm. Even nog wel wat voor dat roodspul houden. Nou, nou, nou, nou. Dat zou ik zou mij niet zo schierlijk denken, jongen. Als ik jou was. Zo ziet je jij naar een gebroken scheenbeen, grijze duif. <laughs> die jeugd, Die jeugd toch. Hier, me, jongen. Hier. Hm. Hoor je we nog wat of niet? Geef me dat dikke boek. Met die leren banden, zo. Ja. Mooi. Dankjewel. Zo. Let op nou. Kijk. Zie je deze aantekeningen op het schutblad? Mm hm die, die letters hè, zijn meer dan 200 jaar geleden neergeschreven. Oh. Ja. Door Jonker Karel, Frederik, Walsberg van Uylenbosch. Ben er kapot van? We stellen het voor Ja. Een lijst van alle boeken waarmee hij begraven wil worden. Voor begraven moet je bij bouwkwezen. Je moet je bek houden. En om die lijst gaat het. Hè? Dat is iets waar een anticaar als ik... zijn hele leven van droomt. Een virgilius op lamsperkament, ah. Afkomstig uit het oude Rome. Een wiegedruk. ...van het werk van Nicolaus van Stockholm. Dat boek over zwarte kunst... ...dat in 1622 door de beurl verbrand is. En drie rollen van Salistius... ...waarvan niemand meer weet dat ze bestaan. Nee, oh, maakt me wel. Oké, als is uitgebazeld is, Bouk? Ik snap het. Die rommel is achter een deur die wij voor je moeten openmaken... Linkzaki, zeg je, hè? Nou, wel nee. Wel nee. Een <laughs> beetje ongebruikelijk, meer niet. Nou, ik weet nou toevallig waar die boeken en perkamenten verborgen zijn. En eh, ze horen van niemand meer. Want het geslacht van Walsberg van Huilenbos is uitgestorven. Nog wat eh, nog drinken, jongen? Dan pak ik het wel. Of niet? Nou, ik zal je niet tegenhouden, jongen. <laughs> Dat denk ik ook niet deze. <laughs> je denkt nogal sterk te zijn, is het niet? Mm, ik kan me redden. Oh ja? Geef mij je hand, dus. Nou, doe maar. Weet me niet bang. Bang? Graag een Hij vraag erom niet. <laughs> Hier. Oh. Ah. <laughs> <laughs> Heiko blijft <hijks> zitten. Ik zie het, Heiko. <hijks2> wat, wat was dat? Dat, jonge vriend, dat was Capoeira. Capoeira. Veel beter dan jullie zogenaamde judo. <hijks> Ook eens kennismaken, Heiko. Oh, uh, ja, <hijks> How, waarom? Ik, ik, ik, ik doe toch niks. I, I, ik, uh, Bouk had een grote bek. Ik niet. Ja, Bouk is een stumper, <hijks> jij. Maar jullie vreemd ons vergeten dat wij keer ook jong geweest zijn, hè? <laughs> en jullie hebben er geen flauw benul van, wat wij op jullie leeftijd zo al konden. Sta op jij. Ga behoorlijk zitten. Of moet ik je weer een handje helpen? Hé, eh? leg. We weg. Nou, wat ik jullie verteld heb. Kom nou. Ik zou genoodzaak zijn om elk bot in jullie slappe karkast te breken. Huh? <laughs> ja, Die taal verstaan jullie beter is niet. <laughs> wat, uh, wat wil je van ons? Nou, dus die boeken liggen in een sarcofaag. Huh? Weten jullie wat het is? Een praalgraf. Op een klein oud kerkhof waar niemand meer komt. Er zit een massief bronzen deur voor. Die ik niet alleen kan opentrekken. Daar moeten jullie mij helpen. He? Overmorgen. Dan komen jullie om negen uur s'avonds hierheen. Verstaan? Ik, eh, ik wil niks met een kerk of te maken hebben. Jij moest dus weten hoe pijnlijk het is... om je knieschijf naast je dijbeen te voeren. Hm? Laten we het maar doen, Bouk. En eh, als de politie ernaar achterkomt... Er is een klein dorp in de buurt van dat kerkhof. Daar woont één enkele agent. Ik zal daar een paar uh, praatjes rondstrooien. Over spoken en zo. Hè? Dan denkt die brave Herman dat er niet aan. En wie dan ook, achterna te sluipen. <lacht> Nog meer vragen? Hè? Nou, maar ik kan dat je wegkomt. En vergeet niet op tijd terug te zijn, hè? <lacht> <lacht> Ben u op het oude kerkhof geweest? Oh, oh. oh mij niet gezien hoor. Oh, nee, mij ook niet meer. Ik denk dat ik daar maar nooit weer heen ga, jevrouw. Ik, ik, ik, ik, ik wou wel dat ik er nooit geweest was. Nee. Heb je gewoon in huis? Hij mag me niet verkopen, meneer. Oh. Wat is er dan? Oh, kind, vraag het me maar, maar niet. Oh, maar, maar, maar, het doet het. <totstut> lijkt wel of u iets... Ik weet het niet. Bent u geschrokken? Als iemand anders het me vertelt dat, dan zou ik hebben gelachen. Oh, kom nou, meneer. Bent u daar wel eens geweest? Ja. Uh, uh, nee. Uh, nou ja, soms. Oh. Oh, maar blijf er vandaan, kind. Blijf er ver vandaan. Vooral als het donker is. Maar, maar wat is het dan? De, de grote sarcofaag die daar staat. Dat, dat praalgraf. Waar zoveel klim op, omheen hangt. Ja? Nou, de, daar wou ik eens wat meer van zien, hè. Ja, vooral die, die grote bronzen deur... met die vreemde versieringen erop. Ik moest mijn zaklant aan om nog wat te kunnen zien. Maar toen ik er vlakbij was... Toen hoorde ik een vreemd geluid. Huh? Ja, net of er iemand aan, aan de binnenkant rondliep. En, en, en dichterbij kwam. Jezus, meneer, dat, dat, dat kan toch niet? Dat, dat, dat dacht ik ook, maar ik heb het heel duidelijk gehoord. En toen... Een, een zwaar, hoog geluid. Nee, kan het geen auto geweest zijn op de rijweg achter het bos? Nee, wel nee, nee, nee, nee, nee. Het was, was vlakbij, in de tombe. En toen ik me omdraaide om weg te gaan, toen vloog er een geweldige, zwarte vogel, geruidloos uit het gras omhoog. Oh. Ja. Ja. Bent u nou niet een beetje overspannen of zo? Dat is maar waar. Dat ik wel nog altijd niet echt geloven dat u... Nou ja. Nou ja, maar... maar, maar hoe, hoe krijgt u van mij? Uh, Eén koffie, meneer. Oh, ja. Oh? Ja. Ik, ik, ik zou haar in zeggen. zeggen. Ja. Nou ja 40, cent, ja, 40 cent, meneer. 40 cent. Dat oude kring gaat er aan. Hoe? Weet je al wat? Misschien. Als hij maar voorop gaat. Net als die andere. Wat heb je bek over weer? Oh, goed hoor. We gaan natuurlijk met een wagen. Jij gaat ja. achter hem zitten. Als ik fluit, grijp je bij zijn stot. Oh nee, nee, uh, doe het op me Oh, had ik maar bij me, dan kon ik het hele keuze meteen rondpakken. Huh? 400 gulden vind ik welletjes. Stom alleen. De rommel die uit dit graf komt is veel meer waard. Daarom moet die ouwe voor gaan als die deur open is. Snap je me nou eindelijk? Oh. Bedoel je dat? En Nou bek dicht. Zo. Wie van jullie gaat achter het stuur? We hebben geen rijbewijs. Nee, maar jullie pikken natuurlijk wel eens een wagentje, hè? Ja, ja. Daar staat mijn auto. Jij gaat achter het stuur en je vriend op de achterbank naast me. We zien die ook. Ik moet toch alleen maar. Wie nee, jij deze mooie kleine koevoet? Dat is een knots, hè, jongen. <laughs> en reken erop dat ik hem kan hanteren. <laughs> Ja, eerst Tycho. En nou ik. En bouw ik achter het stuur. Mooi. Start hem maar. Waar moet ik heen? Blijf maar rechtuit. Ik waarschuw op. Moet er verder gedaan worden om die deur open te krijgen? Volgende straat, rechtsaf. Nee, in dat boek staat een tekening van de sleutel en die heb ik kunnen afveilen. Met dat landje daar, links. Die uh, rol zal al vastgeroest zijn. Rondroestiep, mijn jongen. Windzaafbouw. En de grote weg op. Woont er niemand in de omgeving? Die mens. Er ligt een puinhoop achter. En ik heb ervoor gezorgd dat zelfs de vrijende paardjes... verder te boeren blijven. <laughs> Kleunderig. Nog één laantje om. Nee, arme, Niet langs het verloren pad. Ik... Heb eh... je nog wat te vragen? Kan dat hier dan niet? Nee. Doe nou. Anders zie je niks tegen het verloren pad. Waar ben je nou bang voor? Ik ben er bij je? <laughs> nou... Maar niet tot aan het kerkhof hoor. Oh, is het zat? <laughs> Malmeid, geloof jij die onzinnen ook al? Je weet best wat oom niet altijd zegt. We kunnen ons niet zo velen? Hou je dan niet van mij? Ja, me Maar. Waar, waar wachten we dan op? Nou, goed aan. Hier. Even het sleutelgat. Open puteren. Want hij is zo gebouwd dat hij vanzelf dichtvalt. Ja, timmigt iemand. Nee, het komt uit het graf. Oh, oh! Ja, je, je hebt gelijk. Kom mee, ga, ik wil hier weg. Kom nou. Nee, doe. Ga, Hoe lang geleden is dat gebeurd? Dat is vandaag precies zes weken geleden. Maar wat was er dan eigenlijk aan de hand? Ja, ja, hoe weet ik dat nou? Hè? Zijn jullie dan niet gaan kijken? Wat? Kijken? Wij? Ben je nou krankzinnig, man? Het kind kwam gek van angst thuis. Ja, dat weten wij genoeg. Nee, van ons gaat niemand daarheen. Nee, maar voor geen goud. De daad op het kerkhof... ...als de klok dertien slaat. De Antiquaire werd gespeeld door Louis de Bré. Heiko en Bouk door Alex Versen junior en Johan Wolbert. De Vrachtrijder door Tony Foletta. De Koffiehuisbaas door Bram Heskes. Doortje door Joke Hagelen. En Harmen door Harry Bronk. De regie had C. Hubert.